6 uur. Het NOS-journaal. Lissellotte-Thomassen. Miljoenen nodig voor noodhulp aan Libië. Start zijn campagne voor werving van pleegouders en van Gaal deze zomer weg bij Bayern München.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 De staatssecretaris zegt dat iedereen boven de 21 zich kan aanmelden. Dat kunnen behalve alleenstaande of 55-plussers ook gezinnen met twee vaders of twee moeders zijn.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 Het weer. Vanavond blijft het helder en droog. De temperatuur daalt vrij snel tot ongeveer het vriespunt. Ook morgen is het zonnig. Het wordt dan 6 graden op de Wallen en 10 in het zuiden. Vanaf woensdag overheerst de bewolking, regent het af en toe en staat er veel wind. ANWB Verkeersinformatie. In totaal staat er 120 kilometer file. Ik noem de plaatsen waar u de meeste vertraging heeft. Dat is bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam... tussen knooppunt Amstel en de Koentunnel, 14 kilometer. De andere kant op tussen Geuzenveld en knooppunt Watergraafsmeer, ook 14. Op de A16 van Breda naar Rotterdam komt u in 7 kilometer... tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd, daardoor is de rijstrook op de parallelbaan dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle gebeurde ook een uh, ongeluk bij Zwolle-Zuid... en dat leidt tot 4 kilometer file. Is er is ook nog een weg dicht. Dat gaat om de N36 tussen Almelo en Dedemsvaart. De weg is in beide richtingen dicht tussen Westerhaar en Marienberg. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd, dus het gaat ook nog even duren daar. Daar heb je ze weer. Criminelen. Bonusgraaiers. Die zonder. Permanent cameratoezicht. De veel gaat hangen. Het zit terwijl we geen... met 130 km per uur op tuig door mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die animal cops. Erachteraan.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 Geld plenen kost geld. Koop nu een iPad, 16 gig Wi-Fi en 3G voor maar 369 euro. Bestel nu op telzone.nl. Telzone.nl. Op is op. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedenavond, zeven minuten over zes. Opnieuw een dag van zware gevechten in Libië. Verschillende steden werden onder vuur genomen, waaronder de belangrijkste oliestad Ras Lanouf. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is in de stad en meldt dat er gebombardeerd wordt vanuit de lucht. Ik ben nu bij de olieraffinaderij uh, van Ras Lanouf. Er zijn hier meerdere olieterminals en er wordt nu gebombardeerd door een uh, straaljager die heeft net een bom gegooid, net naast de weg eigenlijk... Um, er staan hier strijders met luchtafweergeschut, dus die straaljager was vrij hoog aankomen vliegen. En dan gooit nu steeds bommen. Um, je hoort een doffe klappen in de verte en dan zie je een grote rookkolom opstijgen. Veel inwoners hebben volgens hem de stad ontvlucht. Rastanouf, dat was eerst ingenomen door de rebellen en ook het plaatsje daarna, Ben Benjawab. En Ben Benjawab is inmiddels alweer in handen van Gaddafi. En... In... En de mensen van Gaddafi hebben in dat plaatsje gezegd dat iedereen moet vertrekken. Dat ze dat ook tegen de mensen in Rastanoef moeten zeggen. Ga allemaal weg, want we gaan het hier helemaal plat bombarderen. Dat is de boodschap geweest. En dat trekt iedereen zich ook aan. Je ziet een lange rij van vluchtende inwoners uit het stadje. En maar weinig auto's die hierheen gaan. Af, af en toe een, een auto, een pick-up truck van de rebellen. Die opstandelingen kunnen maar moeilijk optreden tegen geweld vanuit de lucht. Het lijkt bijna alsof ze, als het wel hebben opgegeven, in ieder geval, uh, ik zie ze niet in een aanvalspositie staan deze rebellen om het, het verder uh, te verdedigen. Dus, dus ik denk dat daar zometeen strijd zal plaatsvinden. Meer nog, uh, meestal is zo'n bombardement een inleiding op uh, strijd op de grond. En uh, ja, hoe dat dan afloopt, of de rebellen dan helemaal verder teruggedreven worden... weer uh, richting Brega bijvoorbeeld, dat is even de vraag. Dat is de situatie in Ras In de stad Misrata, dat is meer richting Tripoli, maken de opstandelingen de balans op. Gisteren boden ze het hoofd aan een zware aanval van regeringstroepen. Een woordvoerder van de opstandelingen in Misrata vertelt dat zeven tanks de stad inkwamen en dat die op alles en iedereen begonnen te schieten. Zeven tanks entered the city... Uh... Uh, supported by uh, 25 uh, about 25 uh, vehicle mounted machine guns uh, three of the tanks made uh, their way all the way to the uh, to the town center and they were uh, there was really heavy fighting and uh, there was uh, carnage and destruction uh, they were firing indiscriminately ja, zelfs een aantal tanks kwamen het centrum van de stad in. De strijd heeft aan beide kanten veel levens gekocht, gekost. Onder meer is een meisje van twee omgekomen. We hebben bijna twintig, mensen verloren. people, Een van hen is een tweejarige, old girl, En we hebben ongeveer zestien van de meerdere dictator's forces. Ja, ze hebben zelf dus zestien aanvallers gedood, zegt deze strijder. Of de opstandelingen nog een aanval op Misrata kunnen afhouden, dat is de vraag. Uh, I'm afraid not. No. But, uh, what we have is, uh, is determination and resilience, and we have a cause to uh, we have a cause to fight for, which they don't. And uh, and uh, uh, history, uh, you know, teaches us that uh, uh, people always win. Hij is bang dat ze niet lang meer stand kunnen houden. Maar de geschiedenis laat zien dat de bevolking altijd wint. Al is deze woordvoerder van de opstandelingen in Misrata. Het is onduidelijk hoe de situatie daar nu is. Volgens ooggetuigen zouden regeringstroepen de stad opnieuw hebben aangevallen. Tot zover Libië. Laat je wel of niet onderzoeken of je ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Voor veel aanstaande ouders is dat een dilemma. Onder meer omdat dat onderzoek zelf risicovol is. Maar er is nu uitzicht op een nieuwe techniek. Een DNA-onderzoek naar het bloed van de moeder. Die techniek is onder meer ontwikkeld door het VU Medisch Centrum. U hoort verslaggever Mathijs van der Wiel. De spreekkamer van Petra Bakker, gynaecoloog in het VU Medisch Centrum. Waar nu nog op de oude manier het onderzoek wordt gedaan naar het syndroom van Down. Op welk moment moeten moeders daarvoor kiezen? Wij lichten mensen voor wanneer ze voor het eerst bij ons op controle komen. Dat is ongeveer bij een zwangerschapsduur van ongeveer 10 weken. En dan kunnen ze een nekplooimeting laten doen, en een bloedonderzoek. En dan komt een kansberekening uit. En wanneer die kansberekening een verhoogd risico aangeeft dan bespreken we met de mensen wat dat risico inhoudt... en uh, op basis daarvan beslissen mensen of ze dus meer onderzoek willen doen, wil je een definitieve uitslag hebben... dan moet je een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest ja. doen. En wat is daarop tegen? Het nadeel van die uh, vruchtwaterpunctie of vlokkentest... is dat je de zwangerschap ook kunt verliezen. Waarom? Dat heeft te maken met het feit dat je uh, een gaatje in de vliezen moet maken... en uh, mensen dus bijvoorbeeld uh, vruchtwaterverlies kunnen hebben... doordat de vliezen gewoon breken en dat gaatje niet meer dichtgaat... en je daardoor dus te vroeg gaat bevallen... of dat er bijvoorbeeld sprake is van een infectie. Dan kan het zijn dat het helemaal fout gaat, terwijl met het kindje helemaal niks aan de hand was? Klopt, dat is, dat is het hete Maar ja. Ja. Er is nu dus uitzicht op een uh, nieuw soort onderzoek. Kees Audians, moleculair bioloog. Uh, wat we doen is, we nemen een uh, bloedsample van de zwangere vrouw door gewoon een prik in de arm. Net als wat altijd gebeurt. Geen enkel risico? Geen enkel risico. Uh, daarin zit uh, DNA niet alleen van de moeder, maar ook van het kind. En wat we nu doen, uh, dankzij moderne technologie, gewoon apparatuur die voortgeschreden is. Dus We bepalen alle erfelijke informatie van zowel moeder als kind. En als je dat in hun handen hebt, en dat kan sinds een aantal jaren dankzij technologie. Uh, blijkt dat je heel betrouwbaar en veilig, op een simpele manier en misschien zelfs heel goedkoop. ...diagnostiek kan doen van een van de meest voorkomende chromosomale afwijkingen... ...namelijk het, het mongooltje, het syndroom van Down. Kunt u met zo'n onderzoek dezelfde 100% zekerheid geven... ...dat een kindje wel of niet het syndroom van Down heeft? We zitten nu op een zekerheid van de 198. Dus er zijn nog twee van de 100 gevallen waarbij we denken dat het een Down kindje is... ...terwijl dat niet zo is. Maar we denken dat door de toename in technologie, dan wel aanpassing van de voorbewerking, dat dat ook wel naar 100% te krijgen is. Als de test even betrouwbaar is en er geen risico's zijn, ja, waarom wordt het dan niet morgen ingevoerd? Dat is een kwestie van uh, uh, apparatuur, uh, mankracht, financiën. Vanaf wanneer kunt u het aanbieden? Ik hoop niet dat de patiënten morgen gaan bellen, want dan moeten we nee verkopen. We hopen dat we eind van het jaar, begin volgend jaar daadwerkelijk kunnen introduceren en het aan, aan de zwangeren die het willen kunnen aanbieden. Een groot bezwaar van het huidige onderzoek wordt ermee weggenomen. Alleen het dilemma voor de ouders nog niet, hè, Petra Bakker. Ja, dat klopt. Um, wellicht dat vrouwen eerder zullen overgaan tot vervolgonderzoek... omdat ze dus inderdaad de zwangerschap uh, niet kunnen verliezen. Alleen, ja, vrouwen blijven worstelen met het feit... wat doe ik met de uitslag? Wil ik uiteindelijk dan toch wel echt weten... of het een kindje is met, uh, met Down-syndroom of niet? Ja, dat blijft. En wat doen we dan? En wat doen we dan, ja. Dat is dan de vraag. Matthijs van de Wiel, eind van het jaar dus een nieuwe veiligere test... voor het Down-syndroom. Kopjes, schoteltjes, kasten. We hebben het zo niet over een rommelmarkt... maar over de veiling van spullen van koningin Juliana. Bij de ANWB zit Helene Geest. Er zijn vanmiddag redelijk veel ongelukken gebeurd. Op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij. Behalve dan op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij knooppunt Ketelplein... Het levert een file op van 3 kilometer en daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met en Tim het rommelt al een paar maanden in Ivoorkust... omdat president Bakbo zijn nederlaag bij de verkiezingen niet wil toegeven. Nu hebben zijn tegenstanders een paar stadjes veroverd op de regeringsmilitairen. Daarbij zijn drie doden gevallen. Het West-Afrikaanse land staat op de drempel van een burgeroorlog. In Abidjan, de belangrijkste stad van het land, onze correspondent Pauline Baks. Pauline, gaat het hier om zware gevechten bij die stadjes? Je zei het net zelf al, het zijn stadjes, dus het zijn geen grote, geen grote steden. Uh, het gaat meer om een soort uh, winning van terrein door het ene kamp of het andere kamp. Uh, tot nu toe lijken de rebellen in het noorden uh, wel succes te hebben gehad, omdat ze inmiddels drie van die kleine dorpen hebben ingenomen. Mochten zij uh, verder gaan trekken naar andere delen van het land, dan krijgen we toch al wat grotere gevechten, omdat ze dan vroeg of laat op veel grotere steden gaan stuiten. Het wil niet zeggen dat er geen doden en gewonden bij vallen, maar het is zo ver weg van Abidjan zelf dat we daar niet veel over horen. Wat is dan precies de inzet bij die gevechten in deze stadjes? Het is heel moeilijk te zeggen, omdat geen van beide kanten uh, heeft gezegd uh, in wat voor kader die gevechten plaatsvinden. Maar het zou kunnen dat vroeg of laat het uh, grote deel van de rebellen in het noorden uh, vanuit hun grote stad naar Abidjan komen en dat dit alvast een soort uh, machtvertoning is op de een of andere manier. Ja, hoe is het nu in Abidjan, Paulien? Ja, in Abidjan was het heel rustig de afgelopen drie dagen. Er werd bijna niet uh, geschoten, er waren niet echt gevechten. Vanochtend zijn uh, in een heel klein subwijkje zijn wat buitenlanders aangevallen. Hun uh, winkeltjes zijn leeggeplunderd door de inheemse bevolking. Zo noemen zij zich ook zelf. Morgen organiseert de oppositie, die achter wat er staat... waarschijnlijk een aantal demonstraties... in het kader van Internationale Vrouwendag. En de bedoeling is dan dat vrouwen weer de straat op gaan... net zoals zij vorige week hebben gedaan. Daar zijn toen acht doden bij gevallen. En ik hoop dat het morgen rustiger blijft. Ja, want die vrouwen zijn toen in koele bloeden vermoord. Ja, dat is opgenomen door iemand die dat heeft staan filmen. En dat filmpje is... Overal te zien geweest op internet, en nog steeds. Waar je ziet dat het leger zonder waarschuwingsschoten te lossen... Uh, meteen uh, ja, een oorlogswapen heeft gebruikt. En ja, in één klap uh, zeven vrouwen trouwens heeft uh, vermoord. En intussen zit wat eruit, volgens de internationale gemeenschap... de winnaar van de verkiezingen, nog steeds machteloos toe te zien... in zijn hotel bij jou in Abidjan. Hoe is het eigenlijk met hem? Ja, nou, hij zit nog steeds in dat hotel. Dus die situatie daar, dat is nou al drie maanden. Dus dat is vrij... Waar. Het is ook moeilijk om een land te besturen. Hij doet het eigenlijk alleen maar op papier en via verklaringen. Einde van deze week gaat hij wel meedoen aan een top in Ethiopië van de Afrikaanse Unie. Hij is daar uitgenodigd om te praten over een oplossing voor de crisis hier. En Zijn tegenstander Laurent Bakbo is ook uitgenodigd, maar hij heeft al gezegd dat hij het land niet uit zal gaan. Dus voorlopig alleen Batara en die komt dus wel even zijn hotel uit. Ja, is daarmee ook misschien een uitzicht in het zicht op een doorbraak? Dat inderdaad hij zijn land kan gaan besturen en een mogelijke burgeroorlog uitblijft? Nou, de Denktank International Crisis Group die heeft, die is vrije invloedrijk en die heeft gisteren een rapport uitgebracht. En dat rapport is uh, reuze somber. Zij proberen vaak een, uh, in ieder geval nog een optimistische. ...kijk op de zaak te geven door verschillende scenario's uit te tekenen. En eigenlijk al die scenario's die in het rapport staan... ...die zijn vrij pessimistisch en dan onder andere dus de optie van burgeroorlog... ...of een langzame soort verrotting, zoals zij het noemen, van de situatie. Dus het snel stijgende armoede, gevechten hier en daar... ...kleine incidenten van geweld die eventueel later kunnen gaan escaleren. Pauline de Baks vanuit Ivoorkust, e dank je. Tientallen serviezen, kasten, schilderijen, zilveren bekers en ander huisraad. Veilinghuis Sotheby's verkoopt vanaf morgen deze spullen... uit de nalatenschap van koningin Juliana. Samen met oranje-kenner Fred Lammers bezocht de Trudy van Rijswijk... de bonte verzameling bij het Veilinghuis in Amsterdam. Helemaal versleten. versleten gewoon, hè? Een kamerscherm. Ja, nou ja, wat moet je met zo'n versleten kamerscherm? Het is zelfs uit elkaar gevallen, zie ik nu. Ja, als je dat nu gaat bekleden, dan is er dat scherm niet meer. Ik loop met Fred Lammers over... Uh... Ja, het lijkt wel een tentoonstelling hè, hier. Ja, dat is het zeer ja, ja, zeker. En wat we zien is eigenlijk over het algemeen best wel lelijk. Het zijn echt zaken die, ja, die in paleizen passen. Erg plotseling is het toch? Hè? Ja. Dus, hè? Als Je hier een lamp hangen. Nou, als je die op je hoofd krijgt, ben je onmiddellijk dood. Ja. En hij is uh, rijk versierd met, met goud en zo, maar gewoon aards lelijk. Somber ook hè, Vrijzig somber ja. Ja, ja. Dat servies ziet er wel heel. Stoeltje, oh ja, en dat past bij dat servies, zie je dat? Dat is ook. Servies is wit met roze, en dat stoeltje ook. Ja ja ja. 40.000 euro. Tot 60.000. 40.000 tot 60.000 40 ja, ja. 60. euro. Je bent veel in het paleis Soesdijk geweest. Hè? Heb je dat nee, daar ja. ooit gezien? Ik niet. Ik heb het nooit gezien, maar dat ja, komt ook uit andere paleis. Hè. Ze, oh. hebben echt, ze hebben echt nou meteen zolderopruiming gehouden. Zonder ja, Chocofo, dat dus we. Dat, uh, ja, ja. We hebben nou geloof ik ongeveer 20 of 30 serviezen gezien. Nu zijn we bij de afdeling Kasten. Werd je die service ook echt gebruikt? Want het meeste staat er maar een beetje te staan, denk ik. Ja, dit zijn wel servietzen die ik echt gebruikt Dus Bij Bennet gingen we een boek aanbieden. Nou, en toen had ik. Uh, de, de, de dummy van dat boek had ik morgen in een taart, een neptaart. Maar ik had ook een echte taart meegenomen. Ik denk, ja, als je die neptaart aansnijdt, dan komt dat boek tevoorschijn. Maar dan is ook zo. Uh, maar toen kwam de echte taart en toen kwam er een lakei. Kwam er met een gebakstel. En Bernard die mikte met een grote taart en schepte punten op die gebakschotels. En in de zag ik gunst. Want dat was de, dat uh, gebakstel. Heb je die hier al gezien? Die heb ik hier nog niet gezien, nee. Ik heb, dus, uh, nee. servies, we gaan nu het servies zoeken nou. waar je die taart van hebt gegeten. Daar moet je even mee terug, hè? Denk ja, Dit denk ik. is eigenlijk heel klassiek en heel klassiek En kan je inderdaad voor allerlei dingen gebruiken. En daar zie ik inderdaad dat zijn de gebakschotels die dan. Want dit kwam natuurlijk niet tevoorschijn. Hè? Daar dat, staat je gebaksbordje? Dat, uh, ja, dat zal dan dat zijn. Dat ja. kijken, het Is gewoon een ontbijtbordje. Is dus gewoon een ontbijtbordje. Ja. Hoeveel, hoeveel stukken taart heb je ja, gegeten? Ja. Nou, hij, hij een flinke punt af, hoor. <laughs> dus niet uh, ja, Ik bedoel, op. denk deze, deze is bol. Ja, die... Jeetje, dat die daar... wat we je hier nou zien. In de vitrine, een uh, leren koffertje van prins Bernhard geweest. Ik zat niet mee op prijs. En uh, ja, als je dat inhoud hoort, dan zat er dus een, uh, een nagelgranituur in. Ja, en zie een, ik. Pa een paar borstels. Zilver. En, zilver, ja natuurlijk. En een paar thermometers. Dus als hij zich koortsig voelde, dan kon hij daar uh, kijken of het inderdaad zo was eigenlijk. Hè? Ik vind maar, het uh, een beetje een vies maar, idee hoor. Maar je, je, af, je koopt En ervan. die borstel is ook zo borstel, duidelijk, borstel, gebruikt. Ja, dat is duidelijk gebruikt. Ja, duidelijk gebruikt, ja. Ja, 35.000. Nou, ja. kijk ja. eens aan. Okay, als je in de kathalas kijkt, zou je denken... Dat het <laughs> een gigantische Dat, dat indrukwekkender was eigenlijk. Maar oh, ja. wat is het voor een schaal dan? Nou, dit is dus een schaal die is in de uh, uh, 17e eeuw. Of de, ja, de 17e eeuw, 1647, meen ik, door een Horrens zilversmid gemaakt. Uh, met voorstellen van het laatste avondmaal. Um, er stond in 1927, dus er is een Westfries Museum, een grote zilver tentoonstelling geweest. En de koning Willemine heeft deze schaal uitgeleend daarvoor. Dus het is niet zomaar een stuk eigenlijk. En dat wordt nu hier te uh, koop aangeboden. Dus, en daarom denk ik, kijk eens, dat hoort toch eigenlijk in het Westfries Museum. Hè? Nou, en, en dan, uh, ja, kijk okay, vijf... Die mevrouw had met de vitrine, kunnen uh, we het beter zien? Van Ozenburg, Obit, den december. Anno oh 1640. Dat heb je sowieso met die, die verkoop, hè? Dat toch een beetje jammer is voor sommige nou, dingen. Nou, er zijn sommige dingen, hè? Dus zoals dit is heel duidelijk, zo'n horens, zo'n zilversmid, dat, dat moet gewoon dan, als, als de familie het afdankt, hè? in zo'n museum terechtkomen. En dan ja, ben maar ik dat wel museum de... kan dat nooit betalen? En ja, die kan dat nooit betalen. En de kans is dan groot dat het dus naar het buitenland gaat. En dat, zeg ik, dat is wel jammer dan, hè? Zoiets dat je de beter in bruikeling kunnen geven of zo. Nou, we zullen het horen wat er gebeurt. Ja, en wat gebeurt er met de opbrengst? De opbrengst van de veiling van de spullen van Juliana gaat naar goede doelen. Er moeten meer pleegouders komen. Uh, via de campagne Ontdek de pleegouder in jezelf wil de overheid duidelijk maken... dat ook alleenstaande, homoseksuele, ouderen en mensen met weinig geld pleegouder kunnen worden. De afgelopen uren hoorden we verslaggever Jeroen de Jager over dit onderwerp. Hij is nu bij een pleegouder. Uh, pleeggezin, dat we eerder al hoorden. En Jeroen, we hebben ook de luisteraarsoproep daaraan gewijd. Via Twitter is er weinig binnengekomen, maar drie reacties op ons weblog op nws.nl Een van een uh, vrouw, Nelly, die zegt ik zou het zo weer doen. Ik heb het al zeven jaar gedaan. Uh, we zijn niet zo jong hm. meer, maar we genieten van de kindertjes die bij ons komen. Een ander, Bernardus Anne, die beschrijft een lang verhaal. Ik vat het kort samen, dat er nogal wat problemen waren in de communicatie, de informatie met de instanties... en uh, dat het nogal wat werk kostte, okay. met name voor de moeder. En een ander zegt, Bas, die schrijft van... nou, uh, ik zou best een lijstje kinderen opdoemen die ik zou willen opvangen... maar een totaal vreemd kind, terwijl je weet dat er problemen zijn... en dan voor zeg maar een maand of drie. Ik zou het niet doen, zegt deze Bas op ons weblog. Hij heeft drie heel verschillende reacties... waaruit blijkt dat er ja, nogal wat uitleg valt. Ik weet ja. Ik snap het. Ja, nee, dat, uh, ik zal die van die communicatie even meenemen. We hebben wat reacties gekregen van luisteraars ook. Okay. Ik zit hier aan tafel met uh, Marianne en met uh, Tanja, de twee pleegouders. En met Anoniempje, zo wil ze graag genoemd worden. We mogen haar naam niet noemen vanwege privacy-overweging, 14-jarig pleegkind. Um, de soep die staat inmiddels een beetje te pruttelen, de pompoensoep. Um, een van de reacties, uh, Tanja, is dat uh, pleeg gezinnen zeggen, ja, we hebben het, uh, last gehad van de communicatie met de instanties. Hebben jullie daar ook problemen mee? Nou, persoonlijk niet. Maar wij kennen natuurlijk uh, vanuit de Nederlandse Vereniging van Verpleeggezinnen... daar wel heel veel uh, uh, ja, klachten over. Het is dus wel de meest gehoorde klachten die wij krijgen, inderdaad. Waar, waar schort het dan aan? Ja, aan, aan de communicatie. Maar bij wie? Uh, ja, communicatie is altijd tweezijdig. Dus mm. ik vind het lastig om daar uh, iets over te zeggen. Maar ik, ik, ik denk dat het initiatief toch uh, primair van de hulpverlening moet uitgaan... Mm. om uh, te zorgen voor een goede en open communicatie. Is die hulpverlening dan nog niet professioneel genoeg uiteindelijk? De hulpverlening die, uh, kan altijd professioneeler... Mm. Uh, uh, en ik denk dat ze daar ook wel stappen in zetten. Hè. Dat is een continu uh, verbeterproces eigenlijk. En uh, nou, daar moeten ze dan de pleegouders in meenemen. Nee, want je zou denken, er is nu dus die nieuwe campagne gestart. Ontdek de pleegouder in jezelf. 3500 nieuwe pleeggezinnen of pleegadressen uh, voor komend jaar. Ja, dan moet je organisatie natuurlijk wel in orde zijn. Ik zie jou instemmend knikken, Marjan. Ja. <laughs> nou ja, het is, het is denk ik heel erg belangrijk dat... Uh, dat het, het is fantastisch om die pleegouders te werven en aan je, uh, he, naar je toe te trekken. Mm -hmm. Maar als je ze dan eenmaal hebt, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat ze ook graag uh, pleegouder willen blijven. Hè? En dan uh, is het, als je dan als organisatie, pleegzorgorganisatie, uh, in staat bent om, om inderdaad wel op een goede manier met ze te communiceren. Uh, en natuurlijk is dat tweezijdig, maar toch uh, dan, dan, is het, he, dan zal het je ook lukken om ze langer aan je te binden. Ik ja. zeg uh, anoniempje, je zit op de iPad een beetje. Wat is het voorspelletje? Dubbel. Hoe gelukkig ben je hier? Heel gelukkig, yeah. ja. Je woont hier nu zeven jaar, hè? Ja. Um, ja. Wat zou er van jou geworden zijn zonder pleeggezin? Um, ja, een heel, anders, heel ander meisje. Gewoon heel anders. Is het, dit is van beslissende invloed op je ontwikkeling, denk je? Ja. Totaal. Ja. Even naar ouders die, die uh, pleegouders zouden willen worden, die dat over, overwegen. Even heel kort. Wat is ja. het eerste wat ze moeten doen? Uh, zoeken waar er informatiebijeenkomsten worden gegeven in de buurt. Aha. En daar gewoon goed gaan luisteren... en kijken of je een aanbod kunt formuleren wat past bij uh, de vraag... vanuit de voorzieningen voor pleegzorg. Ja, want dat is, uh, we gaan nu afronden, uh, uh, ja, een heel, heel belangrijk ding. Uh, pleegzorg is er voor iedereen. Uh, aanbod kun je op allerlei manieren leveren. Je kunt uh, weekendopvang plegen, je kunt... Uh, part opvang, vakantieopvang, het is allemaal mogelijk. Dus ga naar zo'n informatiebijeenkomst, is hier het advies. En zeg ik ook als part-time pleeghouder. Pleeghouder en verslaggever Jeroen de Jager, dank je wel. En we spraken eerder staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... die aangaf dat ze naar streven om dit jaar 3500 pleeghouders... Te te kunnen in contact kunnen brengen met kinderen die een plegezin nodig hebben. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal... van de lenteachtige maandag 7 maart. Blijf luisteren, zo dadelijk WNL's avondspits met Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Ja, goedenavond, Listella. Straks bij WNL aandacht voor de macht van de banken... en de manier waarop Nederlandse banken die macht zeker niet het handen willen geven... en zeker niet aan de consument. En Utrecht wil de burgers zelf laten bezuinigen. Zometeen na het internationaal weer een verkeer.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 Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is op zoek naar meer pleegouders. Elk jaar worden zo'n 25.000 kinderen voor korte of langere tijd uit huis geplaatst. En een pleeggezin is volgens de staatssecretaris dan het beste alternatief. Het probleem is dat ruim 60% van de Nederlanders denkt dat ze niet in aanmerking komen voor pleegzorg. Een campagne moet dat gaan veranderen.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 En Louis van Gaal maakt het seizoen bij Bayern München af... maar vertrekt in de zomer. De trainer heeft dat met de clubleiding afgesproken. Zijn contract loopt eigenlijk nog een jaar door... maar Van Gaal is onder druk komen te staan... door de tegenvallende resultaten in de Duitse competitie. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het was een prachtige dag. En morgen krijgen we nog zo'n mooie dag. Daarna wordt het wat wisselvalliger. Het is kraakhelder op dit moment. Er is geen wolkje aan de lucht. Vanavond en vannacht blijft het ook helder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 De files worden langzaam korter. Bij elkaar staat ongeveer nog 50 kilometer. Alleen een paar ongelukken zorgen nog voor wat extra vertraging... zoals op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Er staat daardoor voorknappend ketelplein een file van 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar ook dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, nog een lange file tussen Slotermeer en de Rai. Daar staat 7 kilometer. A15, Europoort-Gorkum, voorknappend Ridderkerk 2. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht... Op de A16 van Breda naar Rotterdam gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Rotterdam Centrum. Hoewel de weg vrij is, staat er nog wel een behoorlijke file van 4 kilometer. En de N36 tussen Almelo en Dedemsvaart is in beide richtingen dicht tussen Westerhaar en Marienberg. Er is een ernstig ongeluk gebeurd en Rijkswaterstaat verwacht dat de rijbaan pas om 8 uur vanavond weer vrij is. Dit is Radio 1. WNL Avondspits Alex de Vries. 3000 kilometer rijden op de zon. Twente nerds maken schop voor duurzame race. En politici Utrecht schuiven hete aardappel door naar de burger. Een hele goede avond en welkom bij Avondspits op deze heerlijke lenteavond in Amsterdam. Van bank veranderen moet veel makkelijker kunnen. Bijvoorbeeld door je rekeningnummer mee te nemen, zoals het nu ook gaat met je gsm. Vorige week heeft u bij WNL al kunnen horen dat de kleine banken voor een nummerbehoud nummer behoud zijn. En ook de politiek heeft de oren naar. Maar dat het volgens de Nederlandse Vereniging van Banken niet mogelijk is. Het bankrekeningnummer, daar hangen allerlei producten en diensten aan. Die mevrouw gaf het straks zelf ook al. Ze moest toch een nieuw pasje ja. aanvragen. Dat moet ook als je het nummer meeneemt. meenemt, is het toch een nieuw pasje. Je kunt dan nou stomweg je Rabopasje niet gebruiken als je klant van de IEG bent. Dus het lost niet alles op. En daarom gaat die vergelijking met het mobiele nummer, ook binnenlands, gaat gewoon niet op. Dat is alleen maar een nummer waar je mee belt. En daar hangen verder geen producten en diensten aan. En dat maakt het technisch veel complexer om een bankrekening mee te nemen dan een mobiel nummer. Ja, bij mij hier op de WNL-redactie in Amsterdam zit Jaap Rinalda... ...financieel consultant bij Arkert Finance Consultants. Hij was in 2002 betrokken bij het vooronderzoek naar de rekeningnummerbehoud... ...van het ministerie van Economische Zaken. Goedenavond, meneer Rinalda. Goedenavond. Uh, is het inderdaad niet haalbaar? Toen tijd was het uh, zeker wel haalbaar. Uh, nu wordt het toch een stuk lastiger, omdat het uh, Europees gevormd is. Een IBAN-nummer wordt uh, geïntroduceerd... En dat maakt het gewoon een stukje, stukje lastiger. IBAN-nummer, wat is dat? Dat is uh, International Bank Account-nummer. We, we hebben nu allemaal een Nederlandse rekeningnummer. Of ah, ja. negen cijfers of zeven cijfers, het oude Giro-nummer. En dat wordt straks een vijftiencijferig uh, nummer. En daar uh, schieten we heel veel mee op? Als consument denk ik niet. Nee, want volgens de Nederlandse Vereniging van Banken... nog een argument, kost de nummer behoud ook rond de half miljard. Klopt dat uh, bedrag? Dat is toen de tijd door de bank onderzocht. Ik heb er zelf mijn twijfels over. En het is natuurlijk ook wat vreemd dat een aantal banken, en ook in uw uitzending zelf, mm -hmm. waren een aantal banken die het graag willen. Die banken die kunnen het zo'n beetje gratis doen. Ja. En een aantal banken die het niet willen, die zitten onder die uh, schat die kosten hoog in. Die houdt het op deze manier tegen. Dat is natuurlijk wel wat een vreemde manier van. Je ja, suggereert zaken. hier dat de grote banken een, een, een wat slimme berekening hebben gemaakt. Nou, het is wat een slimme berekening. Ik denk dat het erg hoog is. Uh, ik heb ze daarna niet meer gehoord over de verandering naar, naar een IBAN. Uh -huh. Dat dat op, op zich ook heel veel geld kost. Dat heb ik ze niet over gehoord. Toen hebben ze het als argument aangedragen. En het is natuurlijk heel vreemd dat een, uh, een bank die, uh, die liever niet wil hebben dat ze overstapt... Uh, dat hij uh, deze hele overstapservice kan tegenhouden. Ja, uh, gaan we zo even over doorpraten. Even nog even wat feitjes. Uh, we kennen twee soorten rekeningnummer in Nederland. Uh, gewone bankrekening en de ouderwetse Giro. Zit, daar, zit hem daar ook een beetje het probleem, of niet? Nou, het probleem zit met name bij het, bij het oude Giro-nummer. Wij hebben toen ook geadresseerd van ja, je moet overal naar een Nederlands nummer toe gaan. Een tiencijferig nummer, Elke mm -hmm. het bankrekeningnummer. Uh, dat heeft ja, vrij veel voordelen. Het Giro-nummer heeft al wat nadelen. Ja. En, en dat betekent dus ook dat met name de ING Postbank... toen het de tijd ING Postbank, tegenwoordig ING... de meeste kosten moet, uh, moet maken. Nou, laten we het even geloven. En ook de Nederlandse Vereniging van Banken... Uh, die beweren dat het nu wacht is op Europese wetgeving... Hè, voordat het nummerbehoud echt gerealiseerd zou kunnen worden. Uh, worden we een beetje voor de gek gehouden? Van het lijntje gehouden? Nou, kijk, uh, de uh, het is wel wat politiek van de, van de banken. Uh, altijd zeggen van, ja, het kan wel, maar over een aantal jaren. En we moeten eerst iets anders invoeren. En ik uh, ga garanderen jullie dat, uh, dat dat over vier, vijf jaar weer hetzelfde is. Maar wie zit te slapen? Nederlandse banken hebben we toch ook, de toezichthouder? Het gaat om uh, het nou, grote verhaal. Het, het is niet zozeer de toezichthouder. Het is, ik denk dat, dat drie groepen zitten te slapen, of eigenlijk vier. AFM uh, dan misschien? Uh, maar... AFM nog niet eens. Ten eerste zitten de banken zelf te slapen. Hè? Met name de banken die dit graag willen. Die zouden ook veel meer uh, een vuist kunnen maken en zeggen van, nou, banken, we willen dit doorvoeren ja, kleine banken tegen grote banken. Ja, maar je zit nu wel met de Europese dimensie. Dat ook buitenlandse spelers hier op de Nederlandse markt komen. Mm -hmm. Een Duitse bank, en BNP Paribas. Die willen hier ook wat doen. Ja, ja die lopen tegen dezelfde problemen aan. Hè? Dus, dus dat, dat, dat, dat is lastig. Dus banken zullen wat moeten doen. Ik, maar ik denk ook de, de klanten. Uh, de consument, de particuliere consument. Die moet via de, de consumentenbond misschien meer ageren. Van ja, we willen dit. Maar ook het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft met name de grootste financiële voordelen van nummerpartibiliteit. De particuliere klant, Het is wel wat, uh, wat Gijs Baldwin op zich al zegt, ja er moeten heel veel zaken worden geregeld. Maar banken hebben liever niet dat klanten makkelijk overstappen. Maar u zit er niet voor niks? U heeft in 2002 zelf het onderzoek uitgevoerd om eens te kijken of ja. het mogelijk is. U heeft een positieve advies afgegeven. Ja, ik... Het is nu 2011. De beurt is nu aan Europa. Zeggen de Nederlandse banken wordt de klant gepiepeld en ook nog eens de Tweede Kamer ook nog bij de spel. Gezet. Daar willen ze ook graag aan wetgevingen. Ja, het is nu wel Europese, we krijgen ja. een Europese betaalmarkt. Dus het is wel een Europees wetgeving. Maar ook daar zie je dat de Tweede Kamer... richting de collega's in het Europese parlement... meer een vuist moet maken van... jongens, kom nu met een stuk regelgeving. Want daar zal het naartoe moeten gaan. Ik verwacht niet dat de banken het zelf doen. Ik verwacht ook niet dat de consumenten het voor elkaar krijgen. Gaat Brussel dat afdwingen? Ik hoop, ik hoop het, ik uh, hoop het. Het zou heel goed zijn. Het zou heel goed zijn voor de banken zelf, want je krijgt veel meer innovatie. Want een klant die makkelijk weg kan gaan, ja, daar ben je voorzichtiger mee dan een klant die, die er 20, 30 jaar Maar ja, jaar banken en service, meneer Ingnal, dat is een gevoelig onderwerp. Maar het zou mooi zijn als niet alleen het geld op je rekening, maar ook de rekeningnummer echt van jou is dat je het mee kunt nemen. Ja, dat... waar, waar is het wel geregeld in Europa? Uh, er is, elke, is nergens geregeld. Het is alleen een beetje geregeld voor het uh, met name dan voor het bedrijfsleven in, uh, in Zweden. In Zweden kun, kunnen bedrijven een, een, een, een uh, portabel nummer krijgen. Maar er is nog hoop. Er is hoop, maar ik, uh, ik heb weinig hoop, moet ik zeggen. En de politiek zal hier gewoon wat aan moeten doen. Ja, Brinalda, financiële consultant, dank voor komst aan de studio. Tot. Politici in Utrecht die willen niet alleen het gebruik maken van uw stemrecht... maar ook voor oplossingen hebben ze u nodig. Dat zometeen. Eerst even met Simon Wiersma van ING Bank babbelen over de beurzen. De AX sloot vandaag een half procentje lager en op 366 punten. Beleggers zagen het vandaag nog redelijk rooskleurig in. Goedenavond, Simon. Goedenavond. Uh, hoe kan dat? De olieprijzen... De olieprijzen die rijzen de pan uit, hè? Ja, je zag eigenlijk vanochtend... dat uh, beleggers een beetje die angst... voor die oplopende olieprijzen van zich af durfden te gooien. Ja. Dat had ook te maken met... Uh, toch wat goede economische cijfers van, uh, van vorige week. En in de loop van de dag... zie je dat toch draaien. En je zag die olieprijs uh, verder oplopen. Het is toch een beetje angst... Uh, dat het in het Midden-Oosten verder, uh, verder doorslaat. Um, Libië... Uh, qua olieleverantie vormt niet zo'n heel groot probleem, want dat is ongeveer een 2% van de, van de wereldproductie. Uh, maar als het naar saoedi arabië echt over gaat slaan, dan, uh, ja, dan hebben we een groot probleem. Ja. Oplopen de oplopende olieprijs, uh, ja, dat is natuurlijk ook een gevaar voor de, uh, voor de wereldeconomische groei. Uh, want elke 10% dat de olieprijs uh, nu oploopt, uh, dat kost 2 tiende procent van de economische groei. En hey, dat is uh, niet fijn voor een exporteconomie zoals de Nederlandse, hè? Nee, absoluut niet. Ja, als je al nagaat dat vanaf het begin van het jaar de brandoil... dus de, de Noordzeeolie, uh, 23% duurder is geworden... en de Amerikaanse olie met 15%, dan kost dat dus al wat groei. En dat zal ongetwijfeld negatieve weerslag gaan hebben op, uh, ja, op de economische groei. Maar ergens in hele grote kantoren zitten mannen in hun handen te wrijven... en dat zijn de mannen van de oliemaatschappijen, toch? Ja, als je nagaat dat oliemaatschappijen natuurlijk wel daar een heel groot voordeel bij hebben... Um, en dan niet zozeer de hele grote uh, oliereuzen... maar meer de toeleveranciers aan die industrie. Oliebedrijven die, uh, die willen natuurlijk zeker tegen deze prijzen... zoveel mogelijk olie gaan leveren. En daarvoor moeten ze op zoek gaan naar olie. Hè. Bedrijven als SBM, Fugro, uh -huh. die ze daarbij helpen... die zijn daar met name bij gebouwd. Simon, nog even kort. China uh, kwam met een nieuw vijfjarenplan. Uh, dat uh, trekt meestal wat aandacht. Zat daar nieuws in? Nou, het nieuws is uh, in zoverre anders... ten opzichte van het voorgaande uh, plan is dat men nu... Heel duidelijk meer richt op de interne consumenten. En minder, uh, minder op de export. He, wordt vooral uh, in het binnenland wordt geïnvesteerd in IT-bedrijven, in de agrarische sector. Uh, en men probeert de welvaart bij de binnenlandse consumenten uh, hoger te krijgen. Ja, China wordt een uh, volwassen economie. Nu de mensenrechten nog, hè? Absoluut. Dankjewel voor je bijdrage. Zie eerst maar. Bezuinigen, dat moeten alle gemeenten. Tja, prioriteiten stellen. Wat nu als je de burger erbij betrekt? In de gemeente Utrecht moet er 55 miljoen euro worden bezuinigd... en binnenkort gaat er een website in de lucht... waarop bewoners tips en adviezen kunnen geven... over waar nu precies het mes in moet. Nou, weet je wat ze nou niet, zo niet zouden moeten doen? Uh, dat hele muziekcentrum zou neerpleuren voor veel te veel geld. Vredeburg, de binnenstad. 100 miljoen en er kwam al 30 miljoen bij. En dat worden er 200 als het helemaal klaar is. En het is één groot prestige onzin. Jeroen Krijkamp, wethouder in Utrecht van onderwijs, organisatie, vernieuwing en burgerparticipatie. Waar gaan de grootste klappen vallen? Weet u dat al? Ja, de insteek van, van Utrecht is vooral ook te besparen op de eigen organisatie. Dus u hebt binnenkort minder collega's? Uh, wij zullen in Utrecht met minder ambtenaren uh, na deze collegeperiode zitten dan daarvoor. Dus, dus mensen hier in Utrecht die zeggen... ja, u moet snijden in eigen vlees. Dat advies, ja, dat hoeft u niet eens te hard te nemen, want dat wist u al. Dat weten we al, maar we vinden het heel interessant... om suggesties en ideeën vanuit de stad te horen... Uh, waarop moeten we dan snijden? Wat voor eigen vlees in dit geval? Uh, ja, waar kunnen we met minder mensen uh, toch hetzelfde uh, gaan doen? Maar de politiek staat toch altijd al in contact met de burger? Dat is toch ook uw legitimatie? Absoluut. Uh, vooral de legitimatie natuurlijk van de, van de gekozen gemeenteraad. Wij zijn meer de, de uitvoerende macht als, als college. Uh, maar een van onze taken is ook om... Uh, bij ons beleid en alles wat we doen, te luisteren en mensen erbij te betrekken. Ik hoorde net een man zeggen, nou ze mogen direct al wat doen aan het muziekcentrum hier, Vredeburg. Het wordt weer 30 miljoen duren, het is één groot prestigeobject. Dat, uh, dat mag hij straks gaan indienen op die site. Het uh, staat iedereen vrij om uh, alle, alle voorstellen in te dienen. Het leuke is dat het dus niet politiek bestuurlijk gekleurd is. Ik ook... begin nu al te glunderen. Bezuinigen kan dus wel degelijk leuk zijn. Nou, bezuinigen kan ook heel pijnlijk zijn... Maar ik hoop op deze manier dat we het ook wat leuker maken en vooral dat we het met veel ideeën veel kunnen gaan doen. Op zich uh, lijkt me dat een heel goed idee, alleen het punt is dat ik geen uh, internet heb, dus ik kan de website niet op. U hebt geen internet? Nee, dat is heel erg. <laughs> Dit zijn Afrikaanse toestanden. Nee, nee, dat lijkt me. Nou ja, Afrikaans. Zelfs daar hebben ze het nog. Ja, zelfs daar hebben ze het. Nee, maar ik ben heb... bijna prehistorisch. Ja, ik wil net zeggen, dat is een veel betere uitdrukking. En bovendien heb ik een computer die gecrashed is. Hebt u iets in uw omgeving waarvan u denkt. Nou, dat kan wel worden weggesaneerd? Nee, nou, daar ga ik. Kijk, dat, dat heeft natuurlijk best consequenties als je zoiets zegt. U zegt daarmee wel dat advies. Dat vergt wel grondige studie. Ik vind wel, als je, kijk, als je mee wil doen, je wil ergens een mening uh, over hebben... met dienverstanden dat daar dan ook door anderen naar geluisterd wordt... met consequenties, dan vind ik wel dat je dat niet zomaar bedenkt van... Uh, nou ja, ik wat meer fietserijk of minder fietserijk. Je moet gewoon wel consequent eens even daarin duiken. Althans, dat is mijn uh, stiel. Stel, Utrecht reageert enthousiast. En er komen adviezen binnen en tips binnen, uh, honderden. Wat gaat u daar nou uiteindelijk mee doen? Wie gaat die selectie maken? Dat gaan de mensen zelf doen, want het, uh, het proces uh, wat, wij, uh, wat wij ingaan is dat er alle ideeën kunnen worden uh, genomineerd. En we vragen de mensen uit de stad zelf om ook te stemmen wat zij het beste idee vinden. De beste tien... Team... Zijn mensen niet een keer stemmingsmol? Dat weet ik niet, ik ben, ik ben heel benieuwd, ik denk het niet. Maar de top tien van de ideeën, die nemen wij mee uh, richting de gemeenteraad. U zegt hiermee, ik heb vertrouwen in de burger. Ik heb vertrouwen in, uh, in de stad. Ja, in de bewoners en de ondernemers. Bewoners, burgers in de stad. En uh, tegelijkertijd kan die stad, kunnen die bewoners, kunnen die burgers denken. Ja, maar ze weten zelf niet eens wat hun takenpakket is. Ze hebben ons erbij nodig. Wat is dit nu? Wij hebben ze toch daarvoor aangesteld? Uh, vandaar dat we ook allerlei sporen bewandelen. We voeren een kerntakendiscussie van wat doe je zelf, wat doet iemand anders. Dat voeren we met de gemeenteraad. Uh, vanuit ook onze ambtelijke organisatie komen heel veel suggesties. En ook vanuit de stad hopen wij suggesties. Uh, op te kunnen gaan doen. De technische studiebollen van Nederland. die bereiden zich op voor de altijd hete Solar Challenge. Dat zo bij WNL. De eerste damhertjes. Voor de zoveelste keer ontsnapte vandaag. namelijk een groep uit de Amsterdamse waterleidingen Duinen. Ze eindigden zonder ongelukken in een paar tuintjes in Zandvoort. Een echt goed hek zonder gaten rondom het natuurgebied. of toch gewoon afschieten. Dat is de vraag. Natuurorganisaties en een meerderheid van de Amsterdamse Raad willen een hek. De provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal die willen dat de jagers hun werk gaan doen. Ruud Nederveen, burgemeester van Bloemendaal, goedenavond. Goedenavond, meneer de Vries. We hebben al de dierensoap rond de Oostvaardersplassen in Flevoland. Uh, waar gaat het volgens u in de Kennemerduinen om? Wij beleven het helemaal niet als een soop, meneer De Vries. Uh -huh. Wat wij beleven hier is een um, voortdurende druk van de dieren op het woongebied van uh, Bloemendaal... en de andere omliggende gemeenten uh -huh. die een belangrijke mate een verkeersonveilige situatie veroorzaken. En daarvan willen we graag dat daar een einde aan komt. Ja. In de inleiding zei u dat Bloemendaal voorstander is van schieten. Nou, uh -huh. dat is niet zo. Um, de provincie heeft aangegeven, als er een beheerplan moet komen, dan behoort schieten daarbij. Want dat is aan de noordkant van um, Bloemdaal ook het geval in de Kennemarduin, in het Nationaal Park. Mm -hmm. uh, wij als gemeente laten ons er niet over uit hoe het uh, beheer moet plaats hebben, Waarbij alleen heel erg op aandringen is dat er zo gauw mogelijk een beheer komt... zodat uh, de overloop van herten naar uh, woongebieden... en vooral naar de provinciale wegen afgelopen is. Ja, dan moet ik toch corrigeren. Want een hek kan nog wel zeker een jaar duren. Hè? Bestemmingsplanwijziging, noem maar op. Is het dan reëel om, uh, om te stellen dat u dan toch uiteindelijk... voor schieten moet zijn? Nou, ik laat me graag door u corrigeren hoor, meneer De Vries. Maar wat mm -hmm. er volgens mij hier niet aan de hand is... Nee. is of we of moeten gaan schieten of dat we of een hek plaatsen. Daar, en bovendien, daar laat de gemeente zich niet over uit. Het enige wat de gemeente zegt is... de situatie zoals die nu is op de wegen in Bloemendaal... is niet langer aanvaardbaar. Want het gaat uh, wat betreft Bloemendaal om de verkeersonveiligheid. Tientallen incidenten per jaar... waarvan we die ook in de afgelopen tijd ook zien toenemen. Vroeger zakten de incidenten in de zomer in. Bleven de dieren meer in het gebied. Nu is het ook in de zomer... Dat het um, alsmaar doorgaat met meldingen van, uh, van bijna ongelukken met verkeersincidenten. Ja, meneer Nedeveen, waarom wordt door faunabeheer onder andere uh, die verkeersonveiligheid zo gebagitaliseerd, denkt u? Ja, ik weet niet of het gebagitaliseerd wordt. Um, ik heb de indruk dat Amsterdam, die eigenaar is van het gebied, zo ver uh, er vandaan zit... Dat, uh, geen in, dat ze niet de indruk hebben hoe ernstig het is, omdat ze dat niet dagelijks meemaken. Wij zitten hier vrij... Als bestuurder zit ik vrij dicht bij gemeentewerken en ik weet dat daar nu speciale maatregelen worden genomen om alle kadavers uh, beter te kunnen opbergen. Als morgen een goed sluitend hek van 14 kilometer in omtrek zou uh, gerealiseerd kunnen worden, bent u daarvoor? Nou Dan heeft u aan het gemeentebestuur van Bloemendaal geen kind. Het <laughs> hebben we nu wel, maar kijk, um, nog, nog één ding wil ik aan u voorleggen. Waarom schieten Nederlanders altijd in de krimp als het om jaren gaat? Ook u spreekt het daar liever niet over uit. Ligt dat zo gevoelig? Ja, je merkt wel dat het heel erg gevoelig ligt, net zoals Bond. Um, um, en gelukkig zijn er heel erg veel mensen die zich druk maken over dierenwelzijn. Ik denk dat wij dat ook doen. Um, um, omdat ik denk dat het voor de herten helemaal niet goed is... om zoals ze nu in dat uh, leefgebied leven, omdat ze uh, uit dat gebied gedru gedrukt worden... Um, dus dierenwelzijn is een, heel erg belangrijk, um, is een heel belangrijk onderwerp. En daarin heb je twee richtingen. En de een die zegt, je, het is een onderdeel van dierenwelzijn om wel te schieten. En de ander die zegt, het is nooit dierenwelzijn om te schieten. Ik behoor niet tot een van de twee scholen. Um, terwijl u toch, ja, als burgemeester moet je boven de partijen staan, dat snap ik wel. Maar toch nog even een gewetensvraag. Provinciaal gedeputeerde Jaar Bond... ...van de provincie Noord-Holland, die heeft zich wel voor het afschieten uitgesproken. Hij is vele malen bedreigd. Is dat iets wat bij u in het achterhoofd speelt om, u, om zich niet uit te spreken? Nou, ik denk dat ik als bestuurder geen goede beurt maak als ik mij door angst laat, uh, laat leiden. Gelukkig is dat niet zo. Um, dat zit, zo, zit het, zo zit het niet in elkaar. Mm -hmm. waar, waar het om gaat, dat is dat die verkeersveiligheid verbeterd wordt. Amsterdam is gewoon... Een eigenaar, die is eigenaar van een heel erg groot gebied. Zo groot als de helft van Amsterdam. En als eigenaar is er een verantwoordelijkheid en daar wil ik graag op, uh, op, op wijzen. Er is nu een situatie die niet aanvaardbaar is en daar moet dus een verandering in komen. Dat ja. is alles. En tenslotte, het mag niet te lang duren. Wat is niet te lang? Nou kijk, als we in deze situatie opnieuw na de zomer uh, uh, de, de winter ingaan... Uh, ja, dat... Dat, is, dat, dat kan ik niet meer uitleggen aan de Bloemendalers. Helder, Ruud Nederveen, burgemeester van Bloemendaal. Tot na de zomer. Tot ziens, meneer Ruiz. Het is lente, dus een prima dag voor het Solar Team Twente... om hun nieuwe model zonnewagen nationaal te presenteren. Eind dit jaar volgt deelname aan de internationale Eco Race... de Solar Challenge. Hier tegenover mij van de Universiteit Twente... teamleiders Siebe Brinkhoff en Harm den Dekker... Hoofdontwerp. Goedenavond, uh, jonge heren, moet ik zeggen. Goedenavond. Wel. Uh, jullie schaalmodel staat hier voor mij op tafel. Uh, met deze wagen gaan jullie meedoen aan die, aan die Solar Channels 2011 in oktober, geloof ik. Waarom gaan jullie hier wel mee winnen en is het andere keren nog niet gelukt? Nou, dit jaar ligt vooral de focus op het efficiënt omgaan met energie. En daarom hebben wij vooral gekeken naar welke zaken zijn er nu belangrijk mm -hmm. om efficiënt om te kunnen gaan met energie. Nou goed, daaruit voort is een heel aerodynamisch model naar voren gekomen zoals hier ook inderdaad te zien is. Hij ziet er behoorlijk aerodynamisch uit, ja. Ja, en daarnaast hebben we ons gefocust op gewichtsbesparing en hebben we ruim 30% minder gewicht dan de voorgaande jaren. Dat betekent hoeveel minder gewicht? Eh, nou, ruim 80 kilo. Dat is fix. Ja. Uh, en uh, het parcours is 3000 kilometer lang, uh, dwars door uh, Australië. Dat moet een rechte weg zijn zonder bochten. Lekker makkelijk. Dat ja. klopt. Is dat zo? <laughs> of zitten er wel bochten in? Nou, er zitten wel wat bochten in. Uh, vooral aan het begin rijden we bijvoorbeeld door een stad heen. In Darwin, daar starten we. Uh -huh. uh, maar in de hele weg zitten 16 bochten. Dus uh, over 3000 kilometer. Dus uh, niet zo heel veel. Nee, de laatste keer in 2009 zijn jullie gecrasht. Het uh, is onwijs een pech natuurlijk. Je steekt er heel veel uh, tijd, uh, energie en uh, geld in. Toch nog geëindigd als? Hoeveel is het toen? Als achtste als achter ja. um, de technische universiteit Delft. Ja, ik moet toch even meteen maar aansnijden. Pijnlijke onderwerp. Uh, jullie hobbelen wel heel erg achter ze aan. Hè? twee keer eerst zijn ze geworden, één keer uh, vierde geloof ik. Uh, de Japanners hebben gewonnen de laatste keer. Um, is daar rivaliteit? Uh, nou, gezonde rivaliteit wil ik het noemen. Maar zijn ze slimmer? Zijn de, zijn de studenten in technische studenten in uh, Delft slimmer? Nou, ze zijn zeker niet zeker niet slimmer. Uh... Ik weet ook niet of ze minder slim zijn. Het zijn natuurlijk ook universitaire <laughs> studenten. Maar het is, uh, het is zo dat wij uh, de afgelopen jaren de focus erg op energieomgang hebben gelegd. Yeah. Uh, we hebben ook met het kantelmechanisme, dus uh, kantelende vleugel, hebben wij uh, gewerkt. En doordat we al die kennis opgebouwd hebben, denk ik ook dat wij dit jaar een nog grotere kans maken. Uh, maar het is nu natuurlijk ook nog de vraag waar zij mee gaan komen met wat voor auto. Want dat is natuurlijk nog niet bekend. Ja, Harm, jullie hebben 100 partners. Er zit ontzettend veel kennis gebundeld, hè? Ja, absoluut. En daar maken we ook heel dankbaar gebruik van. We werken ontzettend veel samen met, uh, met partners die uh, ons helpen in het ontwerp en die ook uh, kennis hebben op bijvoorbeeld het gebied van composieten. En samen met hun kunnen we ons aan een lichte auto maken. Geef eens één voorbeeldje. Je noemt de composieten. Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld de NLR, uh, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart mm -hmm. Laboratoria in Magnessen. We ook, maken ook gebruik van de DNW Windtunnel. En ook uh, Norma bij ons uit de buurt in Hengelo, die uh, helpt ons ontzettend met het gebied uh, van composieten. Waarom werken we niet samen met de TU Delft? Waarom kan dat niet? Nou, dat kan zeker, maar ik denk dat uh, juist door de competitie aan te gaan, de concurrentie uh, aan te gaan... dat we ja, grote stappen maken op het gebied van technologieontwikkeling. En daar draait het natuurlijk allemaal om. Het gaat helemaal niet om die wedstrijd, hè? Het gaat gewoon om slimmer te worden? Het gaat voor ons zeker om die wedstrijd. Maar juist als we de strijd aangaan, kijk maar naar de Formule 1. Ja. Dan gaan innovaties uh, ja, overwinnen en uh, zullen we harder gaan. Het maakt ons natuurlijk ook ontzettend fanatiek. Ik bedoel, we maken nu uh, uren van 80 in de week om ervoor te zorgen dat we zometeen als eerste aan de finish verschijnen. Kom je nog wel aan studeren toe eigenlijk, of niet? Nee, nee, Iedereen, alle 18 leden van Solar Team Twente zetten hun studie anderhalf jaar aan de kant. Krijgen daar compensatie voor? Er wordt wel vanuit de universiteit een regeling getroffen, ja. Kijk, ja, Maar zeker geen 80 uur, dat uh, kan <laughs> ik <dan ook> wel vertellen. <laughs> ja, jullie zijn slim genoeg om het wel op te lossen. Maar in ieder geval goed nieuws vanuit het onderwijs een keertje. Het hoger onderwijs, jullie krijgen dus een redelijke compensatie. Hebben jullie trouwens al een naam voor deze zonnewagen? Nee, hij is nog, uh, nog naamloos op dit moment. Hoe heette de wagen in 2009, die uh, gekke crashjes? De uh, 21 Revolution. Ja, dat is een, een revolutie van het, het ontwerp daarvoor. Dat was de 21. Mm -hmm. En uh, beide hadden dus het kantelende, het kantelende vleugel op de auto zitten. En vandaar ook de, ja, de opvolgende naam, de 21 Revolution. En nog een prijsvraag misschien uitschrijven onder jullie medestudenten? Nou, dat is, zou een leuke optie zijn. Uh, maar we hebben zelf ook al uh, heel veel ideeën. Wat en, moet die naam uitstralen? Uh, de regio. Het gaat ons allemaal, zoals ook te zien is, aan het model dat hier staat. Dat hij rood is. En uh, dat is de kracht van de regio. De kleur van Twente. En wij willen uh, de Twente als collectief op de kaart gaan zetten... op uh, technologisch en innovatief uh, gebied. Naast de FC Twente? Naast de FC Twente. Wat zij doen op sportief gebied, dat willen wij op technologisch gebied betekenen. Ja, zou, zou de Bata 4 een mooie naam zijn voor deze snelle zonneauto? Of, of is, of... We kunnen hem zeker meenemen. Ja, toch? <laughs> eh, wanneer is trouwens de start exact? Het uh, is op 16 ik, ja. oktober van dit jaar. En met hoeveel uh, man, hoe groot is jullie team, staan jullie dan aan de finish? Uh, nou, sowieso alle 18 leden die, uh, die nu anderhalf jaar in de studio opzij zitten, Maar daarnaast hebben we ook ontzettend veel begeleiding van vorige teams... en van partners die mee gaan naar uh, Australië. Ik wens jullie uh, heel veel succes, Sibbe en Harm. En dank voor jullie komst. Helemaal onder de studio in Amsterdam. Graag gedaan. Jullie rijden we de... gewoon terug op fossiele brandstof. Ja, al. dat, dat, dat nog eventjes wel. Maar het wacht is totdat de eerste auto's op zonne-energie uh, gaan komen. Goed zo. Het Solar Team van de Universiteit Twente en Saxion. Dank, Dankjewel. dank je wel. Ja, straks op deze zender Kunststof met schrijver Philip Snijder over zijn nieuwe roman Retour Palermo. In morgenochtend Petra Grijze, mijn collega in Ochtendspits op Nederland 1. En daarin de volgende onderwerpen: Nederland, witwas, paradijs, tips en tricks. En ook de misstanden in de oudere zorg die worden belicht. En het Beatles Museum in Nederland, die staat in Alkmaar en wordt heropend. Ja, heropend dus het Biedendmuseum in Nederland. En morgenavond, natuurlijk, ben ik er weer met een kerstverse avondspits hier op Radio 1. Ik wens u een hele fijne avond.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 Loop geen onnodig risico, leest de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Radar wierp een handschoen naar de verzekeraars en ASR pakte de mas eerste op. Wat gaan Reaal Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en Egon nu doen om u van hun woekerpolis te verlossen? We voelen ze aan de tand vanavond in Radar, half negen bij de Tros op Nederland 1.